1 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Het kabinet kan voorlopig doorgaan met het pensioenplan. Staatssecretaris Kleinsma en haar collega Wekers kregen tijdens het debat in de Tweede Kamer de steun daarvoor van de VVD en PvdA. De oppositie is tegen het plan om de pensioenopbouw te verlagen. En of de plannen ook in de Eerste Kamer op een meerderheid kunnen verrekenen is dus de vraag. De coalitie heeft daar geen meerderheid en bij veel partijen is er grote kritiek op het pensioenplan. In het plan wordt het belastingvoordeel voor werknemers verlaagd. Dat moet voor het Rijk een bezuiniging van miljarden euro's opleveren. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft een reis naar Mozambique afgezegd. Hij nam die beslissing na een bezoek aan oud-president Mandela in een ziekenhuis in Pretoria. De toestand van Mandela is nog steeds kritiek, zei Zuma. Namens de regering bedankte de president alle Zuid-Afrikanen voor hun steun aan Mandela en zijn familie. Verschillende buitenlandse media melden dat Mandela kunstmatig wordt beademd. Een woordvoerder van de president wil dat bevestigen nog ontkennen. De Amerikaanse president Barack Obama is in Senegal aangekomen. Na Senegal gaat hij naar Zuid-Afrika en Tanzania. Het is het tweede bezoek aan het Afrikaanse continent sinds zijn benoeming tot president. Obama wil de investeringskansen voor Amerikaanse bedrijven vergroten en ontwikkelingsvraagstukken bespreken. De reis wordt overschaduwd door de zieke toestand van oud-president Nelson Mandela van Zuid-Afrika... Een bezoek aan de zieke oud-president staat niet op de agenda van Obama... maar hij heeft de mogelijkheid wel bij de familie van Mandela opengelaten. Bij Raamstonk zijn door onbekende oorzaak zeker duizend vissen doodgegaan. Ze dreven in een kanaal en in een sloot. Het waterschap Brabantse Delta heeft voor de zekerheid de gemalen stilgezet... en is een onderzoek begonnen. Het weer, vannacht enige tijd regen, vooral in het zuiden en westen. In de ochtend eerst wat zon, later van tijd tot tijd regen. Een stevige noordwestenwind en het wordt 15 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn twee files door wegwerkzaamheden. Op de A4 Delft richting Amsterdam tussen het Ringvaart Aquaduct en Hoofddorp... staat een file van 4 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Harmelen... staat een file van 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie van de ANWB. Dit is Radio 1. CFV Casa Luna, Lex Bolmeijer. Um, ik heb drie kwartier met Rosanne Hertzberger gesproken. columniste voor NRC Handelsblad. Al een aantal jaren trouwens. Uh, en ook moleculair uh, bioloog. Ze is aan het promoveren. En heeft laten horen, het eerste uur van Casa Luna, hoe zij denkt. Waar ze staat. Dat roept zeker op Twitter heel veel reacties op en vooral felle reacties. Merendeel uh, nogal boos. Dan zijn ze ook meteen boze kazaloenen. Dan zijn er een paar die er dan weer verdedigen. Uh, nou, dat willen we best horen: dat spel voor en tegenstanders. Maar waar het me natuurlijk vooral om gaat, is jongeren. Hoe kijken jullie nu tegen de ontwikkelingen in de wereld aan? Uh, hoeven jullie niet te protesteren? Gaat het allemaal goed? Of is er toch nog reden om je zorgen te maken over de toekomst? En hoe ga je daar dan mee om? Um, maar een andere vraag aan u als luisteraar is natuurlijk ook: zijn er mensen die uh, wanneer dan ook op een of andere manier aan acties, protestacties deelgenomen hebben om uiting te geven aan hun woede of hun verlangen dat het anders zou gaan? U kunt allemaal bellen 0800 1121. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazaluna. En ik lees natuurlijk ook mee via ons e-mailadres... kazaluna-ncrv.nl. En dan doen we er af en toe wat muziek tussendoor. Meneer De Wit, goeienacht. Ja, goeienacht Lex. Hallo. Uh, Mocht een beetje meedenken over uh, het laatste uren. Uh, uh, ja. Ik heb goed geluisterd. Ik vond het een interessant gesprek een jong iemand. En wat ik wel aankaart is dat ik heel erg merk dat jullie waren op zoek naar een soort oplossing voor dat um, de jeugd zo gezegd of uh, uh, zoekend was naar een soort uh, protest. En ja? mijn, mijn Waarom hoor je ze niet is eigenlijk op... de vraag. Ja, terwijl dat eigenlijk uh, jullie het heel erg over uh, existentialisme hebben. En, en dat is al een hele poos geleden aangegeven dat die tijd eraan gaat komen en dat we daar vol in zitten. En ik denk zelfs dat een na het existentialisme, dus het volledig opgaan in het nu. Uh, dus weinig rekening houden met uh, het verleden en de toekomst. Dat er zelfs een nieuwe houding is. En dat is zelfs dat er helemaal geen toekomst meer is uh, voor heel veel jeugd. En dat je dus eigenlijk wat die generatie voor ons had. Die, waar je ook aangaf dat er een kloof of zelfs een, een, een, verschil, een groot verschil aan ontstaan is. Dat die heel erg in een periode bezig was van groei en van vooruitgang. En ik denk dat wij in een periode zitten van achteruitgang. En van krimp, enorme krimp. Ja. En hoe moet je daarmee omgaan? Dat de houding dus van de jeugd... of ik noem mezelf dan 35 jaar ook nog even jeugd aan... Ja. dat die juist heel logisch is. Dat, dat je eigenlijk tijdens het knippen en scheren stil zit. Oké, okay. dus uh, ze zijn een beetje de jongeren... want je denkt wel, jij rekent jezelf ook tot de groep van de jongeren... je bent je ervan bewust dat het uh, zoiets aan de hand is... dat we uh, teruggaan, gas terugnemen. Min, uh, er komt een periode van iets minder... En dan, ja, dan, ja dan, achteruitgang zelfs. En dan wacht je gewoon, dan wacht je. Uh, ja, op wat niet komen gaat. Want in die, zin, <laughs> uh, in die zin... Het is een behoorlijk... Uh, ja, je zou, je zou moeten zeggen... Van, het is puur echt, echt, echt achteruitgang waar we het over hebben. Wat zie je dan als achteruitgang? Dan, uh, dat de hele wereld uh, langzaam indondert. Oh. En dat... Um, er helemaal geen wetenschappelijke vooruitgang is. Dat is allemaal... Uh, Oké, okay. dat is nogal uh, pessimistisch. ...de wereld raakt te vol. Um, nou, pessimistisch niet. Ik denk dat dat mm. heel realistisch is. En ik denk wel ja. dat daar ergens nog wel een gedachte is dat de wereld doorgaat. Maar in een heel andere vorm uh, zoals die niet... Mm. Uh, zich ontwikkeld heeft. En vol, vol een je... Hele op zijn stil... je moet het zien als een tennisbal. Hè. Een tennisbal gooi in de lucht... en die blijft op zijn hoogste punt heel even stil hangen. Ik noem dat existentialisme. Uh, jaren 70, 80, 60 misschien. En, en we zitten nu op het moment dat de tennisbal... naar beneden aan het uh, aan donderen is. Hm. Weer terug okay. naar de aarde. Okay. En, en heb, heb, heb jij jaar... wel eens geprotesteerd? Ben je wel eens in actie gekomen? Uh, ik... Ik doe me gelijk denken aan een hele mooie reggae-tekst. Uh, waarin uh, gezongen werd: I pray, but I stray. Ja. Ik, ik, ik loof en ik, uh, ik. Dus ja. Als je maar genoeg bezighoudt met bepaalde zaken. En je niet te veel met het wereldse bezighoudt. Dan protesteer je natuurlijk wel. Ja, dat is jouw... in de hoek van de. Individuele vorm van, van protest, ja. De, ja, sterker nog, kijk, die noemde het net al: heel erg bewustzijn van zaken. En. Uh, gewoon lekker doorfeesten en genieten van elk moment. En hmm. uh, dat is al een houding die ik bij heel veel uh, jeugd en, en, en, uh, de lotgenoten zie. Want, een soort kop in het zand steken. Sorry? Een soort kop in het zand steken. Kop in het zand steken. Mm, nee, hoor, want er valt nog wel dan, echt als je weet dat het inderdaad einde zoek is, dat je dan toch daar beter kan feesten. Dus dat is heel erg gemeen. Dus okay. dat is niet uh, je kop in het zand. Dat is echt gewoon puur. Okay. Gewoon van, ja, uh, wat hebben we dan inderdaad nog aan, uh, aan, aan, aan, aan. aan de wereld die we hadden. Snap je? De, ja, dus snap het. Oké. Okay. Dan, dan, dan, dan heb jij en, je, Ja? Nee, ik ga. Het is uh, ja, duidelijk de, wat jij wil zeggen. Wat Schapper dus. ook aangaf. van uh, dat injecteren van mensen. Dat, dat je. Uh, dat, ik, dat een hele logische. Uh, kijk, het is nog. Dat is. De, de, een injectie in je lichaam stoppen. is toch een. Uh, een, een aantasting van je persoonlijke integriteit, ook in de wet. Laat jij je niet heel, vaccineren? Uh, uh, ik heb heel makkelijk praten, want ik heb geen kinderen. En, uh, maar bij persoonlijk ben ik geneigd me zo ver mogelijk van de hele medische wereld af te blijven. En dan zegen ik me met een gezond lichaam tot nu hm. toe. Uh, maar ik heb ook wel boeken gelezen over het verband tussen het aanwezig zijn van de medische wereld... en het ontstaan van ziektes op deze wereld. Ja. Daar is ook een plausibel verband tussen. Dus ja. dat is ook al opmerkelijk. Maar dus, dat, dat gaat weer wat verder. Ja. In die zin, uh, dat daarom ja, laten we het hier ook even bij. Uh, okay. ik, uh, ja, ik uh, maar het is weer eens een ander standpunt. Als ja. ik misschien dat hoop uh, dat de toekomst maar weer lekker uh, doorgaat. Ik denk dus ja. een heel ander model. Heel goed. Succes. Ja. Ik dank je wel. Ja. Goedenavond, okay, dankjewel. Prima. Dag, ja, goedenavond. 0800 1121. vooral jongeren, nog jongeren, nog jongeren. zou leuk zijn. Bruce bijvoorbeeld, je bent 21 jaar. Hallo, Bruce? Ben je daar nog? Volgens mij ben je daar nu. Dag, Bruce. Hey. Ja, hallo. Ja, ja, dus ja cool. nee, ik uh, werd er deze ingegooid. Dus, uh, ja, ja, sorry, ja, ja, hals over kop, ja, daar zit je dan ja, in, in, ja. In, de, in de uitzending. Je bent, je, je bent 21. Yes. En uh, ja. gaat het goed met je? Uh, op dit moment wel, ja. Uh, ik ga studeren weer in september. Voor een derde keer ga ik dat proberen. Het is niet echt een uh, succesverhaal, mijn uh, studieverleden. Ja. Uh, maar uh, ik ga wel weer een poging doen en uh, nu ga ik hem afmaken ook. Dat wat, heb ik wat, stu al. wat studeer je? Ik uh, ga in september ga ik uh, media en entertainment management studeren. Okay. Uh, een van de meest uh, gevraagde opleidingen uh, op <laughs> een van de meest uh, gehate scholen van Nederland. <laughs> maar uh, uh, nee, we houden er goed, om in, erin. Hè? <laughs> waar je zit in het en waarom kies je daar dan toch daar dan toch voor? Nou ja, toch omdat uh, mijn uh, passie erin ligt. Het, uh, althans, uh, mij lijkt het heel erg leuk om met uh, televisie, radio en evenementen, organisatie en zo bezig te houden. En daar kan je in die richting kan je dus opgeleiden dus met die opleiding. Nou, niet bepaald een groeimarkt heb je toch nu? Uh, nu niet, maar over vier jaar is het hopelijk wel anders. Oké, okay, daar hoop je op ja, nou ja, zoals u weet, tenminste zo heb ik tenminste les gehad van mijn uh, zeer aardige geschiedenis, uh, geschiedenisdocent, ja. die zei van uh, alles gaat in een golfbeweging, het gaat uh, soms gaat het goed, dan gaat uh, dan gaat die golfbeweging dus omhoog, en dan, gaat, dan komt er opeens een, uh, er komt er vanzelf op het moment dat het weer naar beneden gaat, een uh, golfbeweging, dus. ja. en nu zitten we gewoon in zo'n neergaande beweging, en daar komen we op een bepaal, over een bepaald aantal maanden, jaren. Uit. Dan gaan we het opeens beter komen. En is dat dan een reden om het gewoon rustig even af te wachten? Ja, ik bedoel, in ja, jij gaat gewoon studeren, dus je gaat iets doen. Dat snap ik ook wel. Maar in algemenere zin, hè, om, om daarop te wachten... daar kunnen we met z'n allen als samenleving... of je nou rijk bent of arm, kun je op wachten, op vertrouwen op hebben. Ik uh, denk dat we beter gewoon uh, rustig af kunnen wachten. En dat heeft meer te maken met als wij inderdaad de straat op gaan. Er zitten altijd nog een paar uh, mensen tussen die het leuk vinden om dan een verdeling bijvoorbeeld aan te brengen. Nou ja. En dat zal de economie alleen maar meer schade toebrengen brengen uh, met bijvoorbeeld de staking dan, dan als we gewoon zo door blijven gaan. Dus willen we het Nederland gewoon goed blijven houden, dan moeten we gewoon zo doorgaan zoals we nu doen. Ja. Uh, als we nu een werkonderbreking bijvoorbeeld gaan doen, daar hebben we onszelf alleen maar laten mee te pakken. Maar jij bent wel, Bruce, want wat heb je overigens gedaan de afgelopen tijd, toen je even niet studeerde? Heb je gewerkt? Of heb je... Uh, nou ja, dat is juist het leuke. Ik ben uh, uh, drie keer werkzaam geweest en in mijn vroegtijd uh, uh, ben ik weer eruit geboosuurd. O jee, met welk uh, argument? Uh, nou ja, of ze vonden me niet goed genoeg of... Uh, hmm. En uh, uh, ik was niet geschikt voor dat uh, wat ze zoeken of uh, ja, nou ja, ze hebben natuurlijk sowieso heel veel keuzes dus ze zoeken altijd wel iets. Ja. Oké, okay, dus ja. je bent wel en, steeds, uh, uh, ook, ook steeds werkloos weer geworden? Uh, nou ja, ik werk nog wel steeds, uh, ik heb nog wel één heel klein baantje. Uh, dat is uh, uh, ongeveer tien uur per maand, dus dat is echt niet <laughs> om echt uh, nee. uh, van te kunnen leven. En, en wat maar, is dat dan? Uh, wat doe je dan? Uh, ik uh, ben beveiliger bij Den Haag dus nu zit ik ook nog eens in een, ja... Uh, uh, yeah, Rustmoment, om het zo maar even te noemen. Ja. Uh, het is natuurlijk de zomerstop. Ja. Maar als het uh, seizoen weer bezig is, dan ben ik ook thuiswedstrijd erbij om de mensen een beetje... Uh... In het gereel te nou ja, ik, ik, Mijn taak is dan vooral om de mensen welkom te heten, omdat ik verantwoordelijk ben voor de mensen in de rolstoel bijvoorbeeld, voor de minder verlieden. Ja, ja. Okay. Het is vaak uh, rustig, rustiger bij ADO. Het is, het is wel rustig bij ADO, over het, over het algemeen. Het, het, het is wel rustig bij ADO, over het algemeen? Nou, als u de vorige wedstrijd heeft gezien van Feyenoord, dat, dat, dat ja. was wel minder. Maar ja, over het algemeen, in de drie jaar dat ik nu werk, ja. heb ik eigenlijk heel weinig gehad. Okay. Uh, er waren maar twee of drie keer uh, dat het even misging in drie seizoenen, in ja. totaal. Zeg, nou, ben jij, nou daar ben jij dus 21. De toekomst ja. ligt nog helemaal voor je. Ja. Uh, ben je nou tevreden over de manier waarop uh, het in dit land gaat en hoe alles zich ontwikkelt? Uh, nou ja, er zijn natuurlijk wel een aantal dingetjes waarvan ik denk van, is het nou nodig? Uh, maar dan zit ik bijvoorbeeld niet aan de werkloosheid te denken. Maar dan zit ik te denken bijvoorbeeld aan de JSF. Is er nou nodig om die aan te schaffen? Uh, de SS? JSF? De JSF. De oh JSF, ja. de Joint Strike Fighter. Ja, uh, daar zit ik bijvoorbeeld aan te denken. En, uh, of dat wat nodig is of niet. En uh, als ik bijvoorbeeld ook nu weer zie... Uh, ik zag toen net een uh, nieuwsbericht voorbij komen... dat mijn ziekenhuis 3,5 miljoen winst heeft gemaakt. Daar denk ik ook weer van... Hmm. Is er nou ook weer, dan gaat daar wel dus ons geld naartoe, eigenlijk. Met de zorgverzekeraars en zo. Nou. Ik, ja. Dat mij niet een heel gelijk gevoel. En maar dat zijn twee dingen... of die video dan zo belangrijk dat dat... Uh... Nee, dat zijn nu gewoon dingen die me me even te binnen schieten. Oké. Okay. Hm. Ja, ik... Uh, ik ik heb de punten verder niet zo heel geparaat, helaas. Maar ja, dat zijn gewoon dingen die me nu... aan dat ...van hey dat is jammer. En Maar ik vind het ook vooral jammer dat sommige programma's bijvoorbeeld gaan stoppen. Ja, dat is... Ik weet wel wat ik bedoel, toch? Wat zeg je? Je weet wel wat ik bedoel, toch? Nee, nee. Oh, sommige programma's? Ja, er zijn programma's die verdwijnen, maar er komen ook al weer programma's voor terug. Ja, ongetwijfeld. Maar Want het is die golfslagbeweging, dat is, dat is die beweging die je zelf ook hebt aangegeven. Ja, dat gaan we wel merken. Bruce, leuk om ja. je even te spreken. Ik wens je veel succes als je straks uh, gaat studeren. In... Ja, maar ik wens me dat zelf ook. Ja, een, een ja. Gouden, gouden toekomst tegemoet, hoop ik. Ja, nou ja dat uh, komt zo. Voor een jaar of tien is alles zo goed. Succes. Dank u. Dag. Succes nog. Dag.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 Nou, dat ga ik niet op mezelf betrekken. You don't know anything by me anymore. Milo zingt dit. Hoewel het wel soms moeilijk is om greep te krijgen op bijvoorbeeld zoiets als jeugdwerkloosheid. Morgen overmorgen grote Europese top onder leiding van Van Rompuy. Vanwege het feit dat een op de vier jongeren in Europa werkloos is. Zeggen ze. En volgens Matthijs Bouwman in het Financieel Dagblad, al in mei, um, weerlegde hij dat. Is dat dus onzin? Hij zegt nee, dat heeft te maken met de manier van rekenen. In Europa zijn maar 1 op de 10 jongeren werkloos. En dat komt omdat ze bij dat soort berekeningen... bijvoorbeeld studenten en jongeren die niet werk zoeken... niet meerekenen. Ja, dan krijg je hele andere percentages. En hij geeft de cijfers, want op Twitter wordt gesuggereerd... dat Matthijs Bouwman het wel vaker fout heeft... Uh, als het gaat om de uh, getallen en de feiten. En er zijn bijna 36 miljoen... Mensen van tussen de 15 en 25 jaar oud in het Europagebied. 36 miljoen. Een kleine 14 miljoen van hen is actief op de arbeidsmarkt. Nou, daarvan hebben er 11,4 miljoen werk en 3,6 miljoen niet. Dus 1 op de 10 jongeren is werkloos. In Griekenland is dat 1 op de 6. In Spanje 1 op de 5. En in Nederland 1 op de 15. Dat zijn de cijfers. Dus wij willen graag ook uh, vrij concreet zijn. Maar. Jeugdwerkloosheid is hoe dan ook natuurlijk toch wel stijgende en een probleem. Dus heeft u daar een verhaal over, ervaringen, een visie op. Um, waarom horen we er eigenlijk jongeren zelf zo weinig over? Of vergis ik mij? 0800 1121. dat is ons telefoonnummer. Jan Dekker, goedenavond. Hallo. Hallo. Nou, fris en fruitig. Ja, nou, ik heb geen vraag eigenlijk. Ik wil oh. even... Jan, nou ja, vraag. Ik vind het eigenlijk dat die... De... Al die jonge mensen die willen allemaal banen hebben. die waar ze uh, geen vuile handen van krijgen. Hè? Ja. Want uh, we hebben een tekort aan loodgieters. We hebben een tekort aan stratenmakers. Nou, noem de hele bouwwereld maar op. Ja. ja, op het ogenblik zit het wat in een dipje. Nou, als ik je nou vertel. Ja, in een dipje? Ik ben na nou 73. Ja, ja. Ik heb uh, de MULO gedaan. En toen was ik 16. En toen ben ik nou, uh, gaan werken. Als. Uh, schilder. En ik wilde graag in het schildersvak. Dat was mijn. ja, dat was mijn hobby. Ik wilde niet verder leren naar die. Uh, naar die uh, MULO. En ik heb mijn meestersdiploma gehaald. maar dat heb ik wel gehaald. in vier jaar avondschool. Hè. Mm. Vier jaar avondschool. overdag werken. vier avonden in de week. Ja. En als ik dan een gast hoor die tot een 25ste jaar. Op een, uh, en dan beginnen te werken. En nu zit het te zijk over uh, die oude gasten die, uh, die van hun pensioen genieten. Nou, ik heb er uh, 49 jaar op zitten. Ja. Dus, en... Ik, uh, ja, je kan niet allemaal in de sociologie, politicologie, filosofie... Het, de, die vakken, die technische school in Delft, die schreeuwt om mensen. Ja, dat is waar. Dat is een groot probleem aan het worden... Ja, en het is, is zo'n verschil met Duitsland, hè. Als je daar in Duitsland komt, hè. Want ik ben dus schuldig. Als je daar in Duitsland zegt, ik ben meester... Nou, dan, dan, dan, dan, dan, heb je, dan hebben ze bewondering voor je. Hoe zou dat komen? Dat verschil ja, tussen bijvoorbeeld Duitsland en Nederland? Ik weet niet wat... Dat vakmanschap in Duitsland wordt veel meer gewaardeerd. Hmm. En hier... Als je hier in overal, in overal, hè, mm. op straat loopt... dan wordt er al meewarig naar je gekeken. Heb je dat zo ervaren in jouw le arbeidszame nou, leven? Oh ja, ja ik, ik heb er altijd boven gestaan. Ja, dat, dat, dat, dat, dat ik... Nee, dat, en je stond ook dat, op een ladder. Ja, ik stond ook op een ladder op de stijger. Ik heb ja, van alles. Ik heb, maar ja, <laughs> ik heb ook nog het huis voor staatssecretaris Kooimans geschilderd in de tijd. Dus ik kwam wel met leuke mensen in. En ja, dat ja, ja. was natuurlijk het leuke van het vak. He? Want, waarom hield, Want je, waarom hield je zo van je vakje ambacht, het schilderen? Allebei, het ambacht en het ontmoeten van mensen. Ja, ja. En de, de, daar, heb ik, daar, de, daar heb ik van genoten. En ik ben... Uh, ja, ik heb, ik heb met plezier mijn werk gedaan. Maar, maar, maar deze mensen die willen allemaal... Uh, Net die jongen van 21 die nog moet. die moet dan weer gaan studeren. Ja. Wat heb je die andere jaren dan gedaan, in godsnaam? Pogingen om te studeren. Ja. En werken. Ja. Maar dan drie keer ontslagen worden. Ja, jongste dat ben ik dat, dat ben ik met je eens hoor. dat de jongens het. Uh, dat de jeugd het ontzettend moeilijk heeft. Omdat. We, we, we, kijk, wij hebben natuurlijk ook crisissen mee, uh, meegemaakt. De bestedingsbeprekingen en allemaal. noem maar op. Hm. Hebben wij ook meegemaakt. Maar, maar dit is toch wel een verdomd lange crisis, hè? Ja, dat, dat vind je dan wel? Ja, dit is, dit is destaceus voor jonge mensen. Heb je er zelf last van? Nee, ik, ik, ik... Je hebt nergens meer last van. Nee, ik heb, ik heb gewoon lekker kunnen werken en ik heb ja. wat, wat, wat kunnen... Nou ja, ik, ik ben geen, geen rijk mens, maar ik, ik kan me goed bedrijven. Ik ben niet van iemand afhankelijk. Ja. dus. Maar dat mag toch ook wel, als je 49 jaar gewerkt bent? Ja, dat vind ik ook. Ja, hoor. Ja, en je bent gezond gebleven. En dan, en, en dan, en dan uh, krijg ik wel eens op mijn gedachte: ja, maar jullie 65... Ik zeg, man, lul, dat niet. Ga ja, jij maar eerst als je 49 jaar werkt? En, en dan praten we verder. Ja, dat hebben we nu gedaan, Jan Dikker. Ik dank je wel. Oké. Okay. Leuk om je even te spreken. Goed zo. Ja? Dag. Dag. the studio, we're up in Palm sitting on some 15-year-old run with the African-Cuban all starts cracking up our fire, fire, fire, Nou, daar keken die Afro-Cuban All-Stars ook wel even van op, hoor. Wisten ze niet dat ze afgesproken hadden dat ze zo zouden eindigen. Die jongens zitten nooit stil, trouwens. Dit nummer heet... Ja, hoe moet ik dat nou voorlezen? 13.3.2.21.1.1.8.5 Zou dat het ritme zijn? Ik heb werkelijk geen idee. Um, wij hebben het onder andere over jeugdwerkloosheid. In Europees verband... Het mag ook wel een historisch verband zijn. Dus als er iemand is die nu uh, jonger is, jong is en, en werkloos... zou het mooi zijn om het verhaal te horen. Wat doet dat eigenlijk met je? Wat, hoe ga je daarmee om? Maar als u het ooit bent geweest, dan is dat even interessant. 0800-1121. Ben de Haan, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Uh, ik ben uh, uh, de enige zoon in een arbeidersfamilie... Ja. die uh, af de economie is... Je hebt je aan je milieu ontworsteld. Nee, niet milieu ontworsteld. Daarom ben ik ook. Want uh, wat de eerste beller uh, zei over ik ga een studie beginnen. Ja. Dat ik, ja, uh, er is een uitspraak van een, uh, een oud-professor van me. Professor Hakkoud. Die zei van, uh, economen weten altijd te regelen dat ze uh, aan de werk komen. Ja. Ofwel, wat is waarom en wat is nou een professor vrije studies of een besteding van vrije ruimte aan de Universiteit van Tilburg bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk waanzin. En zo heb je meer van dat soort uh, studies die uh, gericht zijn op jongeren. Ja. Ga deze opleiding maar doen: media, uh, toerisme en noem maar op. En de ja, jongens het op. Dat zijn veel onze studies. Ik vind onze studies ja. ja, maar ze geven wel een beeld van uh, met deze studie heb je de toekomst. Ja, nou ja dat denkt elke studie natuurlijk. En ze vinden een gretig af. maar... Maar wat ik, wat ik interessant vind... Wat heb je ooit iets met jeugdwerkloosheid te maken? Of, of protest van, als jongere? Of... Nee, uh, ja, ik heb al uh, mee te maken gehad. Ik ben uh, van de reeds generatie eind jaren zestig. Ah, dat was pas een, dat een protest. Dat, ja, dat waren, dat waren dat was een heel felle protesten, ja, maar... waren dat. In, ja. in Amsterdam ook, of elders? In Amsterdam, ja. Daar zat je bij? Daar was ik bij, ja. Ik kan me nog dat ik herinner dat ik voorop liep met het, eh, uh, uh, het eh uh, ontbijt ja. protest ja, ja. over het Rokin Dambrak naar het Maagdenhuis. Ja. Zo. Ik heb zelfs nog uh, geregeld dat uh, uh, de bouwbond Amsterdam uh, de brug sloeg tussen. Uh, ...de, de, de Spuikerk... ...en ja. het huis. Maar die protesten gingen over het, het democratische gehalte... ...van de bestuursvorming binnen de universiteit, toch? Ja, maar ook over... Uh, ...ja, wat biedt je ons nu? Ja, ja. Dat was mijn gevoel, hoe, hoe kijk jij nu terug op die studentenprotesten? Uh, ik denk het met een... Uh, ...genoegen daarna terug... Ja? Om, uh, het was leuk. toen toch wat veranderd. Ja, ja. Uh, nee, het was niet alleen leuk. Want ik kan me nog herinneren dat ik op de. Uh, ik woonde aan de oude zijds. Uh, en ik daar een motoragent langs die gaf me een klap met een lange stok op mijn rug. Ik dat zag nooit vergeten. Ja, ja. Maar was het een soort spel of was het wel degelijk bloedserieus... en geloofden jullie heilig in waar het bij jullie voor of voor het tegen... Het belangrijkste was het bloedserieus. Ja. echt ja, geen spel. Hoe komt het nou dat, dat er zo weinig uh, bij jongeren vandaag... terwijl er toch af en toe genoeg reden is om in, om in opstand te komen of in verzet te komen... dat je ze zo weinig hoort? Ik denk toch dat ze het uh, op de ene of andere manier uh, te, te goed hebben... Ja. Je krijgt een uh, redelijk jonge uitkering. Uh, nou ja, ik weet er verder weinig over te zeggen. Oh. Men is toch verzekerd van een bepaald bestaan. Laat ja. ik het zo zeggen. Ja, het is prettig. En je, verder adviseer je ze vooral om niet uh, de verkeerde studie te, te kiezen... maar een zinvolle studie, zoals economie? Ja, nou nee, dat, dat, dat, dat economiseer ik niet. Economie is geen wetenschap. Nee. Je hebt het wel zelf gestudeerd. Ja. Het is een uh, van de sociologie afgeleide wetenschap. Hm. Maar goed. Het, het heeft je ver, ver genoeg gebracht. Geloof ik. Toch? Je hebt een goed leven geleid. Ja. Ik ben geëindigd als was Dat ik van heel verzoek. Hm. En toen kreeg ik een echte bloeding. En toen was het afgelopen. Ja. Um. Maar niet alles was afgelopen? Nee, ik ben... Uh, nadat ik uh, linkszijdig helemaal veranderd was... ben ik redelijk weer op de benen gekomen. Oh, dat is knap, Dat vind ik heel knap. Anders zou ik, zou ik ook niet bellen. Nee, dat... Nee, precies. Um, nou, dank in ieder geval, Ben, voor je bijdrage nu. En ja. uh, graag gedaan. Wens je weer alle goeds. Ja, ja een goede uitzending. Oké, okay. dag. Joep, dag. Goedenacht, met wie spreek ik? Met, uh, ben ik het? Van ja, ja, ja, ja. Ja, ik vond die vrouw wel, uh, toen ze uit ging leggen over die uh, bacteriën, dan wist je gelijk wat er speelde. Maar vooraf wat ze het over het sociale en dan was ze toch aan sociaal geheugenverlies. Ze Ge zei dat we het goed hebben. Ja. Maar wat voor de aanhangers van de Partij van de Arbeid een offer is, is voor de aanhangers van de VWD slechts een ongemak. Ja. Dat vergeet ze. En? Het is ook niet haar eigen bediensten. Ja, Het is haar eigen verdienste dat ze doorgezet hebben, dat ze gestudeerd hebben. Maar ze had ook een blind kunnen wezen, wat dan ook. Ja. Ja, dat heb je allemaal niet in de hand. Nee. Dus ook... En na de oorlog hebben de arbeiders dus allemaal hard gewerkt voor weinig geld. Specifiek door de Partij van de Arbeid, de ene, Drees en die anderen. Waardoor er natuurlijk welvaart is gekomen. En nu doen ze het allemaal hun eigen verdienste, ja, Maar dat is helemaal niet waar natuurlijk. Ja. Je hebt ook veel te danken aan, aan de anderen. Ja, ik, ik zou graag willen dat er nou eens een keertje, want kijk, ik ben Marxist, maar ik weet de revolutie, dat kan niet, want dan gaan we kapot. Maar ik zou een evolutie willen zien bij de hoogstaande mensen. Maar wat weet je, voor een miljard, dan denk je dat zijn artsen, die zullen toch wel uh, een beetje ethische uh, uh, gevoel hebben. Hè? Ja. En dan, dan gebeurt het domweg niet. En dan denk je, hoe kan dat nou? Dat had je vroeger niet geloofd, weet je. Dat is zeker een communist die dat vertelt. Of, ja. En ik zie de democratie, uh, want dat wat natuurlijk ook is de arbeider. Ik heb zelf, ben ik veel werkeloos geweest en ik was alleen staan Dat was, was mooi. Ik ben toen nog gaan studeren in, uh, in Leiden in, in 84, 85. En wat heb je toen gestudeerd? Psychologie aan de, weet je, de, de, de hoedje was dat ja, in Leiden. Ja. En ik heb uh, filosofie gedaan in uh, Rasmus Universiteit. Maar door mijn achtergrond kon ik toch uh, psychisch niet <laughs> psychologie studeren. En ik kon het uiteindelijk niet van een goed einde brengen. Okay. Maar toen, in die tijd. toen leefden we in een heerlijk land. Dat was voor iedereen. Dat was een, een, een, een, een mogelijkheid. Om wat te, tussen degenen die de macht hadden. want als arbeiderskind. dan had je het gevoel. dat je niet de waarde had. en dat je er niet toe deed. Hè. Dat, behalve de communisten en zo. Die hadden, en de socialisten. die hadden natuurlijk. een eigen gevoel wel uh, aangebakken. Maar als christen bijvoorbeeld. dat ik als katholiek. ja, dan dat, dat moest je blij zijn dat God je katholieke ouders gegeven had en een katholieke baas, ja. zeg maar. En de, die is gebouwd, maar dat was, ja. maar je moest geworzamen. Je hebt kennelijk toch de overgang gemaakt naar het marxisme als ideologie vanuit het katholiek. Nou, ik ik vind uh, ik, ik ben weer met Marx begonnen. Hij heeft natuurlijk zijn, uh, uh, zeg maar zijn, uh, zijn, uh, zijn filosofie natuurlijk, vanaf Hekel en Foyerboog uh, natuurlijk ja. bij, bij de jonge Erojanen. En hij heeft natuurlijk in, in dat kapitaal, daar gaat hij uh, om dat tussen... Uh, de essentie van het menselijke leven is natuurlijk uh, het arbeiden. Ja. En doordat je werkt. Moet je, ga je kleine arbeidsdeling. En de ene doet dit, de andere dat. En, ene, en, en dan kom je op een gegeven moment. gaat iemand uh, de baas spelen. En dat is tussen uh, het kapitalisme. is uiteindelijk. Uh, een eindfase in de geschiedenis. En, maar het kapitalisme heeft tot nu toe altijd. Uh, zeg maar. kans gezien om de arbeider was was, en te geloven dat hij in een, uh, in een ideale toestand leefde. Want dat als je ik... werkeloos bent, ja. Ja, dan, als, je, als de baas jou werkeloos maakt, dan heb je als werkeloos, neem je deel aan het, aan, aan het verdienen van de baas. Want de baas kan doorgaan naar werken, ja. Ja? of de aandeelhouders en allemaal tegenwoordig. Want dat Marks ook al in deel video gezegd heb, want een uh, Hij had toen het woord manager nog niet, maar dat het daar naartoe zou gaan. En uh, wat voor mij eigenlijk uh, heel belangrijk is, toen ik uh, de meerwaarde van Marx, hè, dus, toen dacht ik bij mezelf, jezus, we zijn een ding in plaats van een, ja. van een, een mens. Dus hij heeft jou de ogen geopend? Ja, je had natuurlijk, ja, hij had toen, uh, in die tijd, ik, ik ben toen nog, uh, de familie meeging door die raketten, je, en, uh, ik was zelf niet iemand die wou uh, protesteren, met ik mee. En daar in Amsterdam waren we toen. Maar ah, het dat was wel een goed levensgevoel dat ik natuurlijk ook uh, gewoon mensen van hogere klassen <laughs> ja. en, en de middenklasse natuurlijk kon. Maar ik dacht dat vroeger, de, de middenklasse en de hogere klasse en ook, want ik heb contact gemaakt, ook in Duitsland, toen heb ik voor koppelbaas als dolmetsje gewerkt. Mm. Toen kwam ik in contact met uh, de hogere lui dan de bazen. Het waren allemaal fatsoenlijke nette mensen die het goed meende. Mm. Het waren geen schurken die, uh, die je eronder wilde houden, hè. Nee, maar toch de stelling die waar je mee begon is dat, dat kapitalisme, dat verdooft eigenlijk de arbeider. En dat is nog steeds zo, vind je En arbeider in, in een brede zin, misschien? Ja, dat blijft zo. Kijk, omdat het kijk bij Mark, het product, de arbeider, de essentie is dat je werkt en dat je daardoor jezelf in het leven houdt. Ja. ja. Dat is ja. een noodzaak. Ja. En op een gegeven moment wordt de industrie de industriële revolutie. Fabrieken en, en alle dingen. En dan is de arbeider. Daardoor is ook de slavernij. Want de slavernij werd te duur. Voor ja. de arbeider, daarom heet hij loonslaaf. Want kijk, de arbeider, die, die, die. de kosten van de arbeider voor zijn levensonderhoud. dat is de hoeveelheid eten die je nodig hebt. en naar huis, zeg maar. En, en voor zijn vrouw als ze die hebt, en voor zijn kinderen. En over een jaar, dan kan je dat door 365 delen. en dan heb je een x-bedrag. En die, nou, dat, dat is het dus wat je nodig hebt. om, om in het leven te blijven. Ja. Heb ik. En wat, wat uh, het kapitaal doet, die koopt jou... Dat, dat noemen ze de ruwe waarde. En de gebruikswaarde is dat je werkt, dat je werkt, hmm. dat je arbeidskracht inzet. Dus elk mens heeft arbeidskracht. Ja. En die kan ja. die inzetten als stimme man of zo. Ja, tenzij ja. je werkloos bent. Jij bent werkloos geweest. Heb je Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan? Als je um, zo leeft met Marx en je. En je je accepteert die theorie. Ja. Uh, die natuurlijk al van de 19e eeuw uh, dateert. En sommige mensen vinden hem nog steeds geldigheid hebben zitten en jij dus ook. Maar wat betekende het dan voor jou als je werkloos was? Nou, in essentie was het natuurlijk Of ik zeg het, gebruik het woordje in essentie. Maar dat was ja helemaal niet erg. Want in het begin was het, ik in de het beginning met ZV ik voelde maar geen slachtoffer. je kon gewoon het weinige geld rondkomen ja. en je was dus, toen door de al tendens in in in de klein Nederland de Volkskrant, die schreef allemaal omdat je slachtoffer was ja, ja. Okay. dus op dat moment hoefde je niet je kon bijvoorbeeld door het feestje zeggen als je nu nog werkt is het jij of zo <laughs> en dan gingen ze lachen, weet je <laughs> ja, ja. Dat kan je nu niet meer zeggen, natuurlijk. Dan hoe je naar buiten ja, het is, dat, is wel, dat hebben we wel eerder in Kasseluna aan de orde gehad. Hè? Dat, dat, dat, dat dat fundamenteel veranderd is ten aanzien van werkloosheid. Dat, ja. dat, je nu, dat het nu bijna zo is. Dat als je, werkloosheid, als je werkloos bent, dus ook jongeren, dan is het je eigen schuld. Ja, ja, ja. En die tendens zie je natuurlijk steeds verder doorgetrokken worden. Ja. En uh, eigenlijk zie je dan bijvoorbeeld Partij van de Arbeid. Dat je dan denkt: uh, hoe, hoe, hoe kan dat? Dat die, ik vind het goed hoor, dat ze met de, partijen, met de VWD samen gaan, ik denk dat dat heel gezond is. Ook toch wel, ja. Ja, ja, ja. Want kijk, het kapitalisme op zichzelf, dat zijn natuurlijk toch mensen die uh, capaciteit willen. In die zin hebben we ze nodig. Het ja. is niet zo dat ik zeg, uh, die, ook de banken, we gaan heel veel tekeer tegen die banken, want zonder die banken zouden we, en de regering, daar dus zou je je, je je geld op willen halen met een knipje, en dan komt er niks uit. Nou, dat kijk ik wel op hoor. Ja. Dus, zin, uh... dus je bent niet voor een revolutie, toch niet? Er komt geen revolutie, er moet een evolutie komen. Want de revolutie daar gaat altijd de kleintjes worden dan de slachtoffer. Dus een evolutie. Wat we nodig hebben is de rijk. Laten we zeggen, een hoogleraar. Je moet toch niet uh, voor mensen met, met al die anderen die arts zijn, die een, een, een dingen doen. Je moet toch een ethisch en esthetisch gevoel hebben, want dat doe ik niet. Ja. Ja. Dat, dat, dat, dat, is los, dat, dat verwacht ik tenminste. Ja. Nee. Je hebt toch het van Kant. Dat Kant is imperatief dat je een ander moet behandelen. Niet als, als middel, maar als doel. Ja, ja, mooi is dat. Kant heeft, je, hebt, je, bent, je hebt heel gezocht bij de filosofen, de grote filosofen. Die hebben je kennelijk geholpen om je bestaan vorm te geven. Ja, natuurlijk. De oh ja. essentie terug O, ik heb weer het, het, het woordje essentie. Maar de, vraag is, de mag, mens is gezellig, Mag dat niet? Is, is het woordje essentie niet goed? Ja, dat is wel goed, maar ik, ik, ik dacht dat ik nog wel veel herhaalde. Was misschien... ja, ik, vind ja. ik vind het niet erg. Ik hou wel nou. van descentie. Oké. Okay. Maar wat het erg is, is dus, dat Marx begint dat kapitaal met gebruikswaarde en ruilwaarde. Ja. Dus als je een stoel hebt, die wordt gemaakt, geproduceerd... en daar gaan hoeveel het arbeid in zitten. Dat zei Adam Smith en Ricardo, die, die zei dat ook al. Marx heeft het niet van zichzelf wat dat betreft. En die ruilwaarde, dat is... De hoeveelheid de arbeid erin zit en wat dat kost. Ja. Dus het geld. De maar, gebruikswaarde, maar Aristoteles zei het ook al. De gebruikswaarde is, als je nou een stoel ruilt tegen een zak meel. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus die kan je niet afwegen. Ja, precies. Niet dus, afmeten. Dus heb je geld als nodig. Als je zegt, de hoeveelheid arbeid die er zit in, de, in, in die stoel en in die zak meel. Dan heb je een vergelijking. Nou, ja. ja. er zitten dus eigenlijk nog ja. ontzettend veel waarde en, en waarheid. En... Um... Ja, dat is nog steeds geldig, natuurlijk. Ja, ik wou het zeggen. Belang in de theorie van Marx. Nou, dat is leuk om te horen. Ik eh, dank je hartelijk en ik wens je een goede nacht. Ja, ja? ik ben blij dat ik het wil zeggen hoor. Ja, dat vind ik ook. Dank je. Ja, ja. Heel goed. Dag. Oké, okay, merci. Dag. Ik hou er zo van als mensen over Marx beginnen. Nee, maar dat ben ik serieus. Dat is geen grap. Roel de Ruiter, nacht. Goeiedag. Uh, oh. ja, het gaat even over ook de acties van de jongere generatie tegen de werkloosheid. Ja. Ik vind dat we veel te veel. Uh, in de, nieuwe, in, ...in de nieuwe braafheid zitten en dat wordt ook gepropageerd door de media, want je wordt enorm snel gestigmatiseerd als je met een hele groep mensen uh, tegen het bestaande beleid van de regering uh, wil demonstreren. En terwijl ik vind dat uh, armoede en uh, een achterstelling, dat is geen natuurverschijnsel, maar dat wordt gemaakt. En uh, de, ik vind hier dat de banken uh, die uh, uh, hebben een hele grote rol uh, gespeeld in het ontstaan van de crisis. Ja. En ik vind dat, uh, dat we eens moeten ophouden om mensen die uh, wel uh, durven demonstreren uh, uh, te stigmatiseren. Ja. Uh, wat nog veel is door rechtsmedia uh, wat, uh, wat gedaan. En dat, dat, dat ze terecht dus opkomen voor hun eigen rechten. En dat zou veel meer moeten gebeuren. De, de algemene matheid, mensen zijn inmiddels zo, zo mur gemaakt, De algemene matheid is toegeslagen zelfs in situaties waarin mensen... Het tussen wal en schip raken door hun baan te verliezen, dan nog of minder gaan verdienen. Dan nog is de matheid zodanig dat men niet van de stoel afkomt en massaal naar Den Haag of Amsterdam toe gaat... om tegen het uh, slechte werkloosheidsbeleid uh, te, te gaan demonstreren. Maar hoe komt dat denk je? Heb je daar een verklaring ik, voor? Wat is er nou, veranderd ten opzichte van de jaren 60, dat... 60, 70, 80? Nee, maar ik, ik, ik denk dat de mensen uh, uh, er niet meer in geloven. Uh, ze hebben gezien hoe er een hele graaikultuur is ontstaan uh, de afgelopen jaren... en hoe het kapitalistische systeem, wat die meneer net ook uitgebreid besprak ja. hoe die uh, gewoon zijn gang gaat en zich van morele uh, waarden... Uh, om ook goed te zorgen voor mensen die, uh, die eventjes uh, uh, geen werk hebben... om daar weer een voor in te spannen. Uh, en het kapitalisme zegt ook dat wij een arbeidsleger moeten hebben... waaruit werkgevers... Uh, uh, en uh, de beste mensen kunnen putten. En die maakt het niet uit of da daarna nog zoveel honderdduizenden werkloos zijn. Uh, hoe, hoe groter het aantal werkloos, hoe gekkoopt de loonpost voor werkgevers kan zijn. Hm. Um, dus je vindt dat er, veel meer, dat er wel degelijk juist veel meer geprotesteerd zijn. Mijn... Ja, ik vind dat. Ja, En uh, het, ik, ik, ik, ik maak zelfs niet dat mensen die getroffen worden ook in, in de zorg. Met, met salarisverlaging, dat die niet van de stoel komen om bijvoorbeeld uh, uh, uh, naar Amsterdam te trekken, uh, naar die demonstratie die de SP uh, heeft georganiseerd. Mensen geloven er niet in. Uh, ze, ze, de, ze denken dus dat de macht uh, zodanig is dat ze niet uh, weg om te verrekenen is, uh, en dat, uh, dat het neoliberalisme, want dat is het grootste kwaad uh, wat, uh, wat er nu speelt en het neoliberalisme toch alle, alle krachten heeft om wat zo ook en nieuwe ideeën van neoliberalisme do, do, doordrukken. Ja. Het neoliberalisme is een net zo groot kwaad als het communisme, zeg ik wel eens. Ja, dat is heftig. Wat zegt u? Dat is heftig. Ja, Want we leven in een neoliberaal tijdperk. Dat, uh, ja. dat is de oorzaak van, uh, van de crisis. Ja. En uh, daar heeft de hele financiële wereld... Uh, ook al die windhandel via beurzen en dergelijke heeft daartoe bijgedragen. Gaat het nog hebben veranderen? Luchtballonnen zijn gecreëerd ook in de prijzen van de huizenmarkt. Ja. En, en, en de, de, de institutionele beleggers en ook de hele, hele, hele wereld van, van Wall Street enzovoort en, en de beurzen. Dat zijn allemaal ja groot luchtballonnen. Ja. Gaat het nog veranderen, denkt u? Nou, ik, ik denk, ik, ik denk uh, dat de, de matheid van de mensen uh, ook zijn grenzen kent. En dat wanneer mensen uh, echt uh, in problemen uh, komen omdat zij geen werk hebben en uh, van een uitkering moeten leven. En dan uh, kom ik even ook weer terug. Heel veel mensen die hebben heel snel een oordeelklaag van mensen die in een uitkering zitten. Zolang ze er zelf niet in zitten, dan, dan, uh, dan hou je inderdaad van, ja, hij kan wel werken, maar hij wil niet en nee, doet dit niet of hij... Uh, hij werkt er wel zwaar bij allemaal uh, uit het uh, uit het van uh, uh, Die die mensen uh, ook weer stigmatiseren, zeg maar. Ja, nee. Oké, okay, en zo gaat het door. Goed, roel, uh, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. We zetten de, de, de zaak voort. Dankjewel. De, de nieuwe ja. braafheid. Ja, daar moet maar eens zijn een eind aankomen. Um, meneer Van Dijk, nacht. Ja, goed nou. nou, ik ben het wel met die meneer eens, hoor. Oh ja? In alle ja, opzichten, ja. Dat, wij wel al veel eerder naar de Haag moeten. En waarom en gebeurt dat niet? Waarom gebeurt dat ja? niet? Waarom doen we het niet? Of we? Ja, dat, dat vraag ik me ook wel. Ik heb het wel eens tegen mijn vrienden zeggen. Waarom gaan we niet? We Hebben het nog zeker veel zo goed? Ja. Dat moet wel. Heb jij het maar nou goed? Maar we ook even over die jonge werkloos uitkomen. Ja. Want ze uh, zeggen wel, die lui willen niet werken. Nou, ik woon in de Bollenstreek. En als je nou de bolle streek doorgaat en vroeger vroegen ze allemaal bollepelsters. Ja. Ja, die, die vragen ze niet meer, want ze hebben allemaal polendienst. Ja, dat, dat is. En die zo... jongelui van de jaren 16, 17, nou, die net uh, van school afkomen. Ja, nou, die, die zeggen ook: ik ken geen even werk, in bollepellen. Hm. Nou, dat is toch zonde? Want je, je hebt wel wel jongelui die willen werken hoor. Gaan me daar niet vertellen dat die jongelui niet willen. Maar er is ook geen werk hier nee, dat is Nee, dan, dan ontstaat er dus jeugdwerkloosheid. Ja, dan heb je dat. Ik, en, uh, ik was gisteren bij een familie, nou, dat meisje is 21, Ze is afgestudeerd. Ze zeggen, ik kom eens aan de baan. En wat, is, waar, wat heeft ze gestudeerd? Ja, voor de gehandicapten. Oké. Okay. In de gehandicaptenzorg. Oké. Okay. Maar ja, dan nou, maakt ze ergens schoon ze heeft in de keuken gewerkt. Ze wil wel. Dat ja. meisje, zoals ik uh, wil, nou, ik neem mijn petje voor eraf. Dan gaat ze schoonmaken in Leiden zaterdags. Nou, dan moest ze kwart over zes opstaan om zeven uur te beginnen of om half acht te beginnen. Nou, dan heb ze nog, bedient ze nog niet veel. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat er in de gehandicaptenzorg geen banen zijn? Dat niet. Nee, nee, nee, ze hebben het twee keer gesolliciteerd en dat uh, schijnt toch uh, vol te wezen. Oké. Okay. Nou, dat vind ik wel uh, zorgelijk, want een meisje dat, dat wil wel. Want nou pakt ze alles aan wat er los en vast zit. Nou, dat is misschien een gevolg van de bezuinigingen. Ja, dat is uh, ja. ja. Maar ze, maar, ze, maar ze moeten niet zeggen dat de jongelui niet willen werken hoor, want die hadden, wij hebben vroeger ook altijd gewerkt, ja. en die hebben we nu ook nog. Oké, okay, dus dat, dat is niet veranderd. Nee, maar dan nee, is dat... En... dat in, mijn, in mijn omgeving met die kinderen, dat, dat, dat, dat verandert niet. Nee. Dat lijkt me stug, want ik praat veel met de jeugd en die willen allemaal in de, in de bollenschuur werken. Ja. Maar ze willen toch een vakantie of zo, een weekje of een weekje vrij, willen ze toch geld hebben... En, als dat, en dat dat niet het geval is, niet kan. Dus da als dan toch die jeugdwerkloosheid ontstaat, wat doet dat dan met die jonge mensen? Ja, je... thuis zitten. Nou, dan gaan ze maar, zitten ze maar op, op een pleintje. Of ze zitten achter je computer. Of ze zitten thuis. Maar ja, in werk en in de bollensuur is het niet. Nee. En, en, en, heb ik het ben... Nou ja, vroeger had je allemaal werk op het land en in de bollensuur. Dan was het allemaal wel handwerk en nu is het allemaal wel machinewerk. Maar ja, ik zeg altijd, als er een machine is, moet je ook mensen erbij hebben. Heb jij, ja? altijd, heb jij altijd gewerkt? Ik heb altijd gewerkt, ja. Maar nu zit ik drie jaar in de WW en nu kom ik in de bijstand. Want dus, ik, ik ben 62, ik word nergens aangenomen. Nee. Nou, dan ben je klaar, ben je 62 en ik kan de fut niet in. In, in mijn branche. En wat, nou, dan en, zie je daardoor. En wat doet het dan? Ja, dan? de bijstand. Nou, dat wil ik niet. Dus ik hoop nog een, uh, voor, voor uh, juli of 8, 8 juli hoop ik dan nog een baas te vinden, een bollebedrijf. Dat ik toch nog wel weer aan de hand kan, een paar maanden. Nou, dat hoop ik dan maar. Dat ja. zit op mij niet te wachten. Dat was een even, een pool. Maar jij hebt absoluut geen zin om stil thuis te zitten, ook al ben je 62. Nee, ik, anders kom ik in de bijstand, dat wil ik niet. Hm. Nou, ik ben er al drie jaar aan solliciteren voor, uh, voor alles. Nou... De, je krijgt altijd een brief van uh, dankjewel voor de goede verdiensten, mm. ja? Balen. Ja, ik, ik was nog eens bij een plantenboer in, uh, in de middenweg en die, uh, ik kwam solliciteren op de fiets. Ik zei, joh, ik zoek nog werk. Hij zei, ik werk alleen met Polen. Ik zeg: met Polen? Ik zeg: 'Oké, mijn mij binnen een week aannemen. Mm. Hij zegt: binnen een week? Ik zeg: ja, ik kan ook binnen vier dagen hoor, zeg het maar. Want dan ga ik Pols leren. Nou, dus schoot hij in de lach. Dat is ook fikker. Dat kijk wel een hele goeie van je. Ja, ik zeg uh, Paul. Ik zeg, dan ga ik Pols leren. Dat kun je mij ook wel nemen. Nou, ja. toen had hij toch nog een beetje humor. Ik zeg, nou, dan, dan kon ik weer gaan. Had ik gesolliciteerd. Ja. Nou ja, wat moet je nou met zulke luik? Ja. Eh? Kan ik je niet op antwoorden? Daar heb ik geen antwoord op. Nee, ik zeg, ik, ik, ik, heb, ik heb nog eens een keer bij... De, bij ik, ik heb gesolliciteerd bij basis Ik zeg, jongen, neem de eerste week, ik neem uw geld mee. En de rest uh, maken we al de tweede week uit of u uh, hem aanneemt of niet. Ja. Nou, dat is er ineens. En toch, meneer Van Dijk, houdt u op een of andere manier de moed erin, heb ik het gevoel. Ja, ik houd moed erin. Ja, want, ja, want ik ben 62. En ik ken de FUD niet in. En ja, ik wil toch nog even. Die bijstand, ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Maar ik wil toch uh, voor mijn eigen blijven zorgen. Zo lang mogelijk hmm. nog. Nou, dat vind ik buitengewoon uh, bewonderenswaardig en sterk. Dus. Uh, ik hoop dat het ja, lukt. Nou, ik, ik hoop tot ik wel al uitkomt. Een paar maanden om te werken. Ah, dat moet lukken. Dat moet lukken. Ik, ik, uh, ik, dat moet lukken. Ik, ik wens je veel succes. Oké. Okay, en Vol... succes met de radio. Ja, okay? dankjewel. Volhouden. Okay. Bedankt, hè. je. En dan waarschijnlijk tot slot. Nou, het zou kunnen misschien. Uh, na de klok van twee uur. En daarna is aan de Vara. De nacht klinkt anders. Bij de Vara zeker. Bij Roel koeners altijd. Nemo, goeienacht. Goeienacht, Casaluna. Hallo. Je bent, je bent ik, een soort dagsluiter voor ons aan het worden. Ik luister met aandacht en uh, ik ben van mening als ik me metaforisch kan uitdrukken dat de uh, jeugd van uh, vandaag en uh, me, uh, vooral die werklozen onder jongeren... zijn gewoon politiek verlamd ja. door die politieke ritme de laatste paar decennia. Ah oh ja omdat uh, voor mij persoonlijk, dit is abs absurd, als we kijken naar uh, onze politici van vandaag, dat zijn allemaal relatief jonge mensen. Veertigers, hè? Op die, die plaatsen. En uh, ligt aan hun grootste verantwoordelijkheid dat ze niks hebben gedaan voor, uh, zeg maar, eigen generatie. Ja. Lijkt nu wat ook absurd. ...is dat vroeger uh, politici van uh, verleden was allemaal oude mensen... Ja. ...en toen waren jongeren heel actiever voor hm. eigen belang, zeg maar. Ja, ja. En uh, waarom is dat zo? Misschien is het heel goede ding voor uh, al die statistieken... ...deskundigen en uh, mensen die hebben gestudeerd in die... Gebied. Ja. Van ab, absurd, absurditeiten, zeg maar. Heb je nou een idee, maar je zegt dat het is een soort verlamming? Door... Dat is echt verlamming en uh, lijkt zoals de jongeren tevreden zijn en heel blij met die situatie. Ja. En, en waar, hoe, hoe ontstaat dat? Hoe zie jij dat? Alle tevredenheid van hun. Is in die mobieltjes, in die iPods, in die computers. En ze denken dat alle wereld is alleen dat is. Hmm. Men, mens, mens verliest langzaam gewoon gevoel. En, en, en, en, en keek op een uh, realistische wereld, zeg maar. De echte wereld, door die, door de, door die vormen van materialisme die Klopt. gaat zitten. en dan uh, misschien kan zo nog een tijdje lopen. Maar straks, als ze zijn wat volwassenen en, en slimmer, dan zijn ze pas zien wat ze hebben gemist in uh, hmm. eigen nadeel, zeg maar. En is het dan te laat, straks? N nou, er is nooit laat, maar moet ook tussen al die politici iemand opstaan en, en uh, aandacht aan die besteden. Ik ben echt, ik ben jaar, maar ik ben echt zat van die gezichten van onze politiek. Ze zijn um, allemaal praatjes, maar echte problemen pakken ze echt niet. Ze maken ons allemaal bang met volgende bezuinigingen en dat en dat en dan en, en mensen zijn gewoon mondloos. We worden een soort van, we accepteren het te gelaten en te makkelijk nou, en we zien de mogelijkheid niet nou, Beter te zeggen, wij zitten in collectieve hypnose. Zo, dat is behoorlijk ernstig. <laughs> ja, is echt zo. Ja. Omdat, kijk, uh, toch is kwestie misschien aan die temperament. Spanjaarden hebben minder, maar ze zijn wel op straat. Ja, ja zeker. Nou ja, die, die daar zijn het problemen in Spanje zijn op dit moment veel groter. In bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid. Ja, maar als met passiviteit in Nederland. Niemand garandeert dat dat zo ook niet hier zijn. Ja. Nee, dat kan je ook niet garanderen. En wie, wie weet komt het ook allemaal hier. En dan weten we niet hoe we het moeten doen, hoe we er tegen in opstand moeten komen. Heb je een idee wat we zouden moeten doen? Nee, man. Nou, mobieltjes, ipods aan de kant en beg beginnen te denken over zelf, over uh, wat alles kan. Ja. Nou. Dat vind ik wel een, uh, een goede om um, inderdaad dan ook mee af te sluiten. Ja. Uh, bedankt. Fijn dat, je, dat en, ik je even gesproken uh, heb. Succes met Casaloon. Ja, ja en jij ook. Hey, met, tot ziens. Dag, Nemo. Dag. Ja, kijk, je zoekt toch naar altijd naar een afsluiting, maar ook iets wat iets doorgeeft van nieuwe mogelijkheden. Um, goed, dit was het. Nou, kijk, kijk nog even op, op Twitter naar al die. Zeer controversiële reactie. Nee, nee, nee, die reacties zijn niet controversieel, maar wel zeer verschillend. Op het controversiële optreden dus van Rosanne uh, Herzberger vanavond in Casaluna. Het is wel leuk hoor, dat, dat, dat, dat is echt tegen en voor. Ja, dat is misschien helemaal niet zo erg. Want dat scherpt het bewustzijn. En dat is nodig. Wat je ook vindt. Goed, uh, waar was ik? Oh hier. Ja, morgen. Morgen heeft um, Klaas Drupstein als gast. Nee, Guilaine Plag heeft als gast Mark Schuilenburg. En die is docent strafrecht en criminologie. Het is haar specialiteit. Hij is van de VU, Mark Schuilenburg. En gaat uh, vertellen waarom Nederland met regelgeving wordt overspoeld. Terwijl de criminaliteit daalt. Dat is morgen. Zometeen de varen. Dag. Luister naar mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV.